Een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mol. In de Randstad vielen bij Utrecht op de A12 richting Arnhem. Tussen knoppen lunetten en Driebergen staat 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Oktober 2011. Inmiddels geworden hier bij van Zandvoort. Welkom bij de laatste aflevering van de autosportfans. Die dan de finale races mogen beleven. Tenminste, het is de laatste echte raceweekend. En als je dat ook hoort, is dit wel een plaatje wat er een beetje op aansluit. Yellow and the race. Circuleert een aardig clipje op YouTube. Met allerlei vervelende klappers. En noem ze maar op. Maar goed, het is... Ook vandaag begonnen met uh, een aantal klappers. Met de Formido Swift uh, cup, Je komt met je fietsje aan en je gaat gelijk het dak op. En hoppatee, er zitten er weer gelijk een stuk of vier meteen in uh, de haren. Maar de, dat gaan we zo allemaal horen. Uh, dit uh, is een uitzending die uh, zeker gaat duren tot uh, vanmiddag 5 uur. Dus dan weet je dat alvast. En ik zit uh, tot twee uh, uur straks nemen: Rudy Nicola en uh, Aldo Moraal. Die nemen het uh, tussen 2 en 5 over. En het uh, wordt uh, heel erg uh, spannend allemaal. Dat kan ik je in ieder geval wel gaan vertellen. Dus. M Race Radio Pit Report. Pit Report. Het is ook weer gelijk feest. Er vallen allerlei knopjes uh, meteen uh, eruit. Uh, maar we gaan toch echt even over naar uh, Willem van Densen, Want uh, die zit uh, nu te kijken naar de, de tweede wedstrijd uh, van de Clio Cup uh, dit weekend. Uh, Willem, hoe is het? Ja, dat allemaal. Ja, Clio Cup uh, gisteren uh, een race met een rare einde. Een rode vlag vanwege de tijd die je uh, al was. Eindelijk is het toch uh, Sebastian Blodemol, uh, die gisteren als winnaar uh, werd uitgeroepen. Daarmee ook uh, de titel binnengehaald. De titel uh, algemeen kampioen die kreeg uh, Cup. Er is een uh, titel open en die is uh, in de Olympiaklasse Dat speelt straf tussen uh, Max Braams en uh, Marcel Becker. Nou, goede zaak uh, daarin doet nu uh, Marcel Becker. Want kijk even naar de stand van zaken in de race nu. Dan zie je uh, op kop zien, uh, ja dat is nog steeds Robert van de der Op de tweede plaats is dat Sheila uh, gescheurd. Derde uh, Niels Langeveld. En op de vierde plaats Marcel Becker. Ja, en die moet voor uh, Max Braans zijn. En, uh, dat ligt weer aan Dames ze die een goede start had. Op een gegeven moment zelf maar toch teruggevallen naar plaats en beneden. Dat is uh, eigenlijk kort het verhaal uh, van de video. Hiervoor hebben we de Dutch gt 4 race gehad. Of ja, niet Dutch, ja, Dutch European. Ja, Europees kampioenschap. Uh, gisteren waren er nog drie kandidaten op de titel. Dat was uh, Duncan Huisman, uh, Dast, Stefano Dast, uh, de Italiaan en uh, Ricardo van der Ende. Ja, en degene die toch het beste zaken heeft gedaan. We hebben hem gisteren lang gesproken. Ricardo van der Ende. Die heeft gewoon uh, vandaag zijn race. Tweede werd uh, Stefano Dasten. Gisteren ja, eindigde Duncan Huisman weliswaar ook uh, voor, uh, voor uh, die Stefano Dasten. Maar ja. Uiteindelijk is het uh, Ricordo van Ende die bovenaan staat en vanmiddag hebben we een race, dan rijden en Duncan en Ricardo samen. Dus ja, het aantal punten wat ze halen, daar krijg je zo al bij de helft van en sta je achter zoals Duncan Huisman op Ricordo van Ende. Je krijgt wel punten waar je ook is. Ja, dan kan je hem niet meer inhalen. Degene die Riccardo nog wel kan inhalen uh, vanmiddag in de race... ...is Stefano Dast uh, uiteraard. En, uh, ja, dat wordt uh, vol op spanning uh, vanmiddag uh, toch nog in die race. De Italiaan tegen de man met de Italiaanse voornaam. Hij is genoemd naar een Italiaanse uh, coureur. Dat was toen helemaal gek van Riccardo uh, Patrese. Dat hij uh, zijn zoon uh, Riccardo nou uh, noemde. De andere zoon is genoemd naar uh, Jackie X. Jackie van de Ende Race in de familie uh, natuurlijk. Riccardo al twintig titels... Uh, op uh, kart en auto sportgebied en ja. De 21ste, we zouden zomaar onderweg kunnen zijn, maar dat weten we aan het eind van de middag. Ja. Ja. Inmiddels, uh, de video is alweer een uh, rondje verder. Nog steeds van de berg op Twee uh, inmiddels, nu langer op, derde, is het uh, Marcel Becker. Hier uh, zien we nu dus Sebastian Bleed, vijf uh, Sandra van de sloop. En zijn, uh, de Riz, Ja, dat is Sia van Schoen, die is over uitgevallen. Dat heeft uh, één gemist in contact, maar hij moet wel niet meer in de kop uh, aanwezig. In de leiding, dus uh, Robert van der Berg. Uiteraard, uh, maar uh, we hebben natuurlijk ook nog een uh, formido swift uh, Cup uh, ook nog, uh, gezien uh, vanmorgen, Willem. En dat uh, was al gelijk uh, meteen uh, een hey, en al, de, al pret, de, geloof ik. In eerste instantie hebben we die heel kort gezien. Uh, van start uh, naar wat ze ook geweest zijn. Ja, 200 meter. Toen was uh, de Duitse Maid Hessen. Ja. Die ging toch worden rechtsaf. Die raakte uh, de muur van de pit. Uh, ...en in zijn uh, terugkaart uh, pakte hij nog een autootje of vier mee met... Uh, ...ja, er zijn toch een aantal uh, auto's die flink verbouwd zijn... vandaag hebben de uh, Suzuki's ook nog een race... ...maar ja. of ze allemaal nog een de start zijn... ...ik durf er wel een wedstrijd dat dat niet meer gaat lukken. Nee. Uh, uiteindelijk hadden we tien finishes in die klasse... Ja. Nou ja, dan heb je toch een winnaar. En de winnaar daarin was Peter Scheurs. Ja. Volop vreugde. Tweede was ook Marcel van Maarten. De derde was daarin Jeffrey de ja, Juist. Uh, goed, Willem, dank je wel voor dit moment. En uh, we halen je straks nog even in de uitzending. Natuurlijk is het wel zo dat, uh, dat uh, ook bij die Zwift. Ja, dan maak je nog een fijne opmerking intussendoor in tussendoor in de zin van. Ze zullen wel weer op het tijdschema hebben zitten kijken. Want vorige keer uh, liep dat ook uit gisteren uh, bij een crash van uh, de GT-3. Uh, bij een, met een Ford. Dat gebeurde in het schijnvlak. De, de auto uh, was dusdanig kort dat die, uh, dat die monteurs daar erg veel werk aan hebben. Maar goed, het uh, tijdschema liep uit. En de Clio's die nu rijden, die waren daar dus een beetje het slachtoffer van, eerlijk gezegd. Het uh, is niet alleen autosport uh, wat de klok uh, slaat. Nee, we hebben ook uh, nog uh, wat interviews uh, opgenomen. En één ervan die hebben we eigenlijk like Hagel nieuw uh, uh, gemaakt. Vanmorgen nog. En dat heeft alles te maken met uh, de actie die uh, uh, de Dex Foundation houdt. Uh, dat, uh, dat is een, min, of meer, min of meer een initiatief van uh, Joset en Mark Budding. Ze hebben een, uh, een zoon, Dexter genaamd. En die heeft zeer intensieve zorg nodig. Nou, uh, luister naar het uh, verhaal wat Willem en ik uh, hebben opgetekend uh, uit de mond van Joset Budding. De moeder van Dexter. We zitten boven bij een van de Vibboxen. En dat is het de vip van ABC... ...de After Business Club... ...maar dat is niet zomaar... ...dat heeft ook een bepaalde reden... ...want er is een actie in gang gezet. En Willem, we beginnen eerst even met jou... ...want het was in het sportprogramma... ...waar melding werd gemaakt. Ja, dat is een maand terug ongeveer geweest... ...toen waren Marcel van en Zwart waren aanwezig... ...en die lieten ons weten... ...dat ze tijdens de finale race... ...de Dex Foundation... ...wat verder in beeld wilden brengen. En dat is... Waar we hier voor zijn vandaag, toch? Dat klopt. En dan uh, gaan we naar uh, de moeder van Dexter. Uh, Josette Budding. Uh, goedemorgen. Uh, ja, Want uh, je bent hier uh, niet zomaar zonder een reden. Nee, we zijn hier uh, uitgenodigd door Formido Finale Races. en ABC Club en Electric. Uh, wij zijn uh, deze finale races het goede doel van de dag. En, uh, ja, en dat is ook niet voor niks. Want het gaat om de Dex Foundation. Even over jullie, want jullie zijn ook bij De Wereld Draait Door geweest. Daar heb ik een paar fragmenten van gezien en het was nogal ja, vrij pittig. Ja, ja dat klopt. Nou, het is ook waar wij ons voor in moeten zitten, is ook een hele ernstige en pittige doelgroep kinderen. Waar dus in Nederland geen, in de bestaande zorg geen goede uh, zorg wordt gegeven. De Dex Foundation, ja. We, we, we willen het even vragen. Wat houdt Dex Foundation uh, precies in? Waar, om wat voor kinderen gaat het? Ja, het gaat dus om kinderen, van, nou, net zoals mijn zoon Dexter, dat zijn kinderen die niet in de reguliere zorg een plaatsje krijgen. Het zijn uh, ernstig uh, verstandelijk gehandicapte kinderen, daarbij zijn ze ook vaak autistisch en heel gedragsmoeilijk. En, uh, het zijn kinderen van 20 uur 1 op 1 en ze zijn heel uh, actieve kinderen, het zijn geen bedliggende kinderen, want dat is ook weer een groot verschil. En uh, ja, door hun uh, moeilijke gedrag en uh, zichzelf verwonden, ja, doordat ze zo complex zijn, uh, ja, kan de bestaande zorg uh, niet met hun omgaan. Dus deze kinderen zitten eigenlijk allemaal thuis. En wat, wat, ja, wat het voor de ouders betekent dat ook natuurlijk een zware wissel. Ja, klopt. Ja, ja, wij, wij hebben drie, uh, nu vier jaar geleden allebei ons eigen bedrijf opgezegd. ...om de zorg voor Dexter te kunnen volhouden. En uh, toen hebben we gelijk ook gedacht... Van, nou, ...als er niks is in Nederland... ...na een zoektocht van tien jaar bleek er dus niks te zijn voor kinderen zoals Dexter... Uh, ja, ...dan uh, moeten we zelf iets gaan uh, oprichten. Dus we zijn eigenlijk al schermen al vier jaar bezig. En aan de hand van Brenden het verhaal begin dit jaar... ...hebben wij op in kunnen haken. Want dat is dus wat er gebeurt met Dexter en zijn lotgenootjes. Die worden ook vastgebonden of platgespoten. Ja, je zegt het, één op één hebben ze nodig. Dat houdt in, 24 uur per dag moet er iemand zijn... Ja, de, de zorgindicatie, alles wijst erop uh, uh, dat ze inderdaad zwaarste zorgzwaarte nodig hebben. Ook, ook uh, uh, dat ze inderdaad uh, 20 uur 1 op 1, ja eigenlijk 24 uur 1 op 1. Uh, met geluk slapen ze een paar uurtjes, uh, zo moet je dat zien. Dus uh, ja, hele intensieve 1 op 1 zorg. Je zegt het is één op één zorg. Uh, Brendan, het verhaal dat kennen we van Ermelo, dat hij uh, vastgebonden uh, en platgespoten is. Maar dat uh, willen jullie niet. Nee, dat is niet menswaardig. Uh, lijkt mij. Dit is niet wat, waar, waar Nederland voor staat, lijkt mij, het welvarend Nederland. En uh, ja, je moet ook zien, deze kinderen zijn gewoon ernstig ziek. En daarbij zijn ze ook uh, beperkt. Hè? Verstandelijk beperkt, lichamelijk beperkt. En uh, ja, het is heel vreemd dat juist deze doelgroep, die zwaarste zorgzwaarte nodig hebben, in de bestaande zorg niks uh, krijgen. Nee, en de Dex Foundation, wil je daarmee bereiken dat er zorg uh, groter wordt? Of dat er momenten zijn dat de ouders tijdelijk ontlast worden? ...en een tijdelijke zorg is voor ze. Ja, wij willen inderdaad, een, we noemen het kleinschalige stoerstalprojecten. ...dat is in natuurgelegen ja, woonboerderijen of, of iets... Uh, ...waar dus kinderen, groepjes van drie kinderen verblijven. Dat zal uh, in het begin zijn dagbesteding en logeren. Die groeien samen op richting wonen. En uh, in, op de zorgkant zijn we bezig op het allerhoogste niveau... ...met de Leidse Universiteit, met de hoogste autoriteiten... ...om daar een speciaal zorgteam op te zetten... Dus dat is de ene kant van het verhaal, want je moet gewoon echt gespecialiseerde deskundige medische mensen hebben voor deze kinderen. De andere kant is de DEX Foundation nu bezig om geld te verzamelen voor de omgeving. Dus dat we met z'n allen zo'n stoerstalproject kunnen gaan bekostigen. Uh, Zo'n stoeistalproject, daar hebben de kinderen zoals Dexter dus alle ruimte om eigenlijk een beetje zichzelf te zijn. Ja, precies. Ja. Ze hebben de, de ruimte, de rust, de veiligheid, de activiteiten die ze nodig hebben. En uh, ja, ik denk ook voor de ouders uh, een, een heerlijk idee om je kind daar even achter te kunnen laten. Zonder dat je denkt, van nou ik breng hem naar een zorginstelling waar, dat, uh, waar je niet dat gevoel hebt. Ja, je zegt het al, je kind achter te laten... Het is voor een ouder altijd moeilijk, maar ik denk in het geval van jullie, met de zorg. Maar tegelijkertijd ook een moment dat de ouders ook even een ander plaatje kunnen hebben, denk ik. Ja, er zou een soort balans in moeten komen. Dat, dat heb je met uh, gewone kinderen ook. We gaan ook wel eens logeren dat de ouders denken: oh, even lekker. Ja, en deze kinderen hebben zo'n zo zware zorg. Dus ook inderdaad fijn als je gewoon eventjes de kinderen goed en uh, veilig achter kan laten. Nou, dan denk ik ook. Als je jou zou beluisteren met andere ouders die in dezelfde situatie zitten zoals jij en, en, en Mark, uh, kan het natuurlijk uh, heel wat schelen dat, dat, dat jullie elkaar uh, vinden. En dat ook die mensen, uh, zeg maar, ook uh, daarin uh, een uh, verlichtende rol kunnen spelen ten opzichte van jullie dan. Ja, nou ja goed, uh, de, de kinderen uh, die aangemeld worden voor de, uh, voor, voor de stoelstapprojecten bij de Dex Foundation... dat zal allemaal via het CCE gaan. Wij hebben ook wel regelrecht contacten met hun. Maar het zijn inderdaad hele uh, complexe kinderen die aangesloten zijn bij het CCE. Wat is dat? Ja, ja dat is een uh, Centrum voor Consultatie en Expertise. Ja. ja, en dat is het hoogste orgaan waar al deze probleemkinderen terechtkomen. En die gaan eigenlijk uh, bepalen met ons straks van nou ja... Uh, wat hebben deze kinderen precies nodig op, op zorggebied? Dat weten we al een beetje hoor. Maar dan gaan we inderdaad een selectie maken. Je gaat niet in, in Noord-Holland stoerstal beginnen en mensen of kinderen uit Limburg daar laten komen. Dus in de buurt van Noord-Holland zullen daar kinderen op aansluiten. De Dex Foundation, tot nu toe, wat hebben jullie al kunnen of weten te bereiken in de tijd dat je bezig bent? Nou, in ieder geval dat we bezig zijn op het, met het zorgplan. Dat is wel heel belangrijk. Want anders, als we dat niet zouden hebben, dat uh, he, autoritaire zorgplan met deskundigen... dan heb je, uh, ga je de zorg verlenen zoals ze nu in de instellingen doen. Dat wil je niet. En tegelijkertijd, uh, volgens mij hebben we al heel veel uh, ja, uh, bekendheid gekregen... rondom de vastbind- en platspuitkinderen. Want daar gaat het om. En dat is een heftige krachtterm. Maar dat is wel nodig om aan te geven... Hoe ernstig de situatie is met deze kinderen. CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Al dus het uh, verhaal van Jozette Budding. Uh, wat we vanmorgen hebben opgenomen, Willem en ik. Over de Dex Foundation. Waar uh, op dit moment ja, min of meer geld wordt opgehaald voor de stoeistalprojecten. Uh, of het ook uh, stoeien is op de baan met de Clio's. Dat horen we nu van Willem van Denzen. Nou ja, het studie, uh, ja, dat hebben we min of meer in de beginfase gehad. Uh, beginfase en begin is er ook altijd een eind en het eind is in zicht. Want we zijn in de laatste ronde alweer en dat is uh, Robert van den Berg nog steeds in de leiding. Met op de tweede plaats uh, Niels Langeveld, derde inmiddels en dat uh, moet ook Vreugde uh, doen natuurlijk. Hij is de kampioen uh, van dit seizoen en dan hoor uh, je op Paulien thuis uh, natuurlijk in de laatste race. En dat is uh, Sebastian Blekemole, die in derde plaats uh, Tijd uh, vierde. Uh, ja, dat gaat uiteindelijk dan... Uh, Marcel Dekker worden. Twee keer vierde dit weekend. Terwijl hij gisteren wel op het podium stond al maar dat is allemaal later weer gereset, zullen we maar zeggen aan de hand van protesten en nakijken van de reglementen. Ja, Marcel Dekker komt weliswaar op het podium ook op plaats nummer 1 van de race in de Olympia Klasse neem ik aan. En ook als Olympia kampioen. Dus al met al toch een goed weekend. Ook voor Marcel Dekker. Robert van der ja, we kunnen zeggen, jaren rijdt hij al mee en eindelijk weer ze een overwinning voor deze man uit Harderwijk. we zitten, nou ja goed, het, het is uh, gebeurd uh, met, met die Clio's. Het uh, volgende uh, onderdeel, nou daar gaan we uh, ook een beetje uitgebreid voor zitten denk ik eerlijk gezegd toch Willem? Dat is uh, voorlopig uh, via GT3. Uh, die we gaan zien uh, straks. Uh, ja, daar gaat een hele procedure over af. Een uh, paar kriten, uh, walk, krit stelling, uh, noem maar op, allemaal. De races. <laughs> Sorry. Ja. Uh, start om. Uh, en je en toch een tijd uh, ja, krijgen een mooie, uh, ja, paradezon. Ja. <laughs> uh, Heb uh, je een gehad, uh, Willem, uh, vannacht of niet? Nou, ik niet alleen. <laughs> volgens mij heeft uh, het de <laughs> gewoon gevroren, dus. Uh, <laughs> ja. <laughs> Goed, uh, ik, ik hoor ik het zo wat uh, betreft uh, de VIA GT3. Uh, dan uh, dat gaan we straks, uh, denk ik, uh, hoe laat uh, zullen we dat doen? Laten we even om één uur, uh, na één uur, daarover terugkomen. Ja, echt goed daar. Ja. Uh, Heel goed. Uh, goed. Goed, dat was uh, Willem van Denzen uh, vanaf het uh, circuitpark uh, Zandvoort. Dan weten we dat ook weer. Uh, dan gaan we straks ook uh, verder met uh, Josette Budding van uh, de Dex Foundation. Het is tenslotte haar kind waar het uh, min of meer gaat. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer kinderen die dat uh, betreft. En... Uh, het verhaal, dat heb je net uh, kunnen horen uit uh, de mond van uh, Joset. De moeder van Dexter, Dexter zelf, was uh, gisteren ook op het uh, circuit. En als je dat dan ziet uh, met uh, ja, toch uh, een soortement van koptelefoon op, omdat hij zettend veel prikkels uh, krijgt, uh, dan zie je toch uh, hoe heftig uh, het een en ander kan zijn. En Mark, de melding uh, die wij maakten, uh, ja, die Josette maakte in het verslag wat we doen en wat we hebben gemaakt, dat is haar man, dat is de vader dus uh, van Dexter. Dus dan uh, weet je ook hoe dat uh, verhaal in uh, zit, in elkaar zit. Max, uh, nee, Mark en Josef de Budding, de vader en de moeder, die halen op dit moment samen met nog een aantal mensen uh, geld op. Het is uh, min of meer uit uh, ook de koker gekomen van Marcel Verleen en en uh, Ron Zwart. Die uh, een tijdje terug nog in de Tourwagen Diesel Cup hebben rondgereden. Maar dat heeft ook een bepaalde reden dat ze ermee gestopt zijn. Politiek verhaal. Maar zij hebben uh, min of meer het uh, verhaal aangeslingerd. En uh, de Formido uh, um, ja, uh, finale races heeft dit als goed doel. Uitgekozen om daarvoor geld te. Je kunt uh, sms'en 3111 met daarin Dexter en dan ondersteun je de actie. En elke sms die je dan verstuurt, dat levert dan dus 1,50 euro op. Dan weet je dus uh, dat het geld daar terecht komt. Er is nog veel meer over uh, de Dex Foundation. Je kan het uh, allemaal nakijken op uh, de website van de Dex Foundation: www.dexfoundation.nl en dan dex.dex -E en dan Foundation er meteen achteraan. En dan wordt je helemaal weggewijs gemaakt wat je allemaal kunt doen om uh, die stoeistalprojecten uh, mogelijk te maken. Er zijn een aantal mensen uh, van naam bij betrokken zoals Giel Beelen, maar ook Jeroen Blekenmolen, heeft ook uh, daar een uh, ondersteuning in. Dus uh, het, uh, er is uh, wel degelijk een uh, dwarsverband met uh, de autosport te maken. Uh, het is dus niet alleen elkaar uh, de hersens inslaan op de baan en uh, af en toe een beetje elkaar verbaal uh, te lijf gaan. Maar het gaat dus ook nog over serieuze zaken en ik denk dat dat wel uh, eventjes op zijn plaats is. Op deze zondagmiddag inmiddels drie minuten over half één. Zij heeft, uh, denk ik, nog wat stemmen nodig. Of heeft uh, misschien al genoeg stemmen om, wellicht, op 3FM uh, te kunnen komen. Ik heb het over Ganna en Syrup en Rain.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 Syrup and water Copied his own history She just refused to Nou, je hebt al uh, wat uh, verteld over, uh, over het een en ander, over de projecten. We zitten nog even met uh, Josette Budding, uh, moeder van Dexter, uh, die uh, ja, min of meer uh, intensieve zorg nodig heeft. Uh, jullie hebben ook uh, ja, dingen al, al hier liggen. Ik zag uh, ja, over een, uh, een boek zag ik liggen. Wat, hoe is dat eigenlijk gegaan? Ja, ja, dat was tegelijkertijd dat Dexer, uh, vier jaar geleden, dat we dachten van we gaan wat beginnen voor deze kinderen. Dacht ik dacht van ja, je kan een stichting of foundation beginnen in je hand ophalen, Maar ik had gelijk het idee van ik wil daar een positief middel voor gebruiken. En dat kinderboek had ik al een keer in gedachten, dus dat ben ik gaan uitwerken. En ik denk dat het met het kinderboek heeft een onderliggende boodschap uh, voor de gewone kinderen. Maar tegelijkertijd uh, aandacht en geld genereren om zo'n stoerstalproject te gaan uh, realiseren. Ja, je zegt het al, geld genereren. Ja, geld is het belangrijkste op dit moment om dat te genereren. Het boek, vandaag op het circuit, hebben jullie ook acties. Ja. Kun je er wat over vertellen? Ja, ja, we zijn een campagne uh, begonnen. Ook uh, in de Kinderboekenweek. Uh, over de, voor de boeken, hè, vanwege de Kinderboekenweek. Daarnaast zijn we een SMS-actie begonnen. Speciaal voor vandaag hebben we een SMS- uh, bel en, uh, en Win-actie. Dus als je inderdaad SMS-Dexter naar 3111 doet, dan maak je kans op uh, uh, verloting van uh, twee scooters. En uh, ja, diverse taxiritten met. Uh, uh, ...op de circuit waar je zelf mag rijden einde van de dag in een Porsche, Lamborghini of wat dan ook. En de opbrengst van de SMS-actie is voor uh, het eerste stoelstelproject. Uh, en ja, dat is natuurlijk uh, met, met zo'n affiche waar uh, een aantal uh, diverse uh, grote klassen uh, rondrijden. Dan uh, denk ik dat jullie toch wel uh, aardig bezig zijn. Ja, ja, het, zou, ja het zou ook. Ja, vandaar het is het ook fantastisch dat we hier ook uitgenodigd zijn als goede doel... Uh, en ja, wij hopen dus inderdaad vandaag een, een, een groot begin te kunnen gaan maken. Uh, financieel vooral. Uh, ja, het draait nu toch om, om geld, uh, om het eerste stoel. Ja, heel Nederland voelt zo erg begin van het jaar van Brennen. Ik denk, nou, nu kan iedereen uh, door een sms'je bijdragen aan, aan het eerste project voor deze kinderen. Dus dat zou, uh, is een mooie gedachte. Heb ik nog een vraag? Want uh, daar hangt natuurlijk nog wel het een en ander aan vast, geloof ik. Uh, vanavond nog iets? Of is, uh, ben ik nu een beetje te volbarig? Ik, uh, ik... Uh, Nee, dat weet ik niet. Oké, nee. Nee, oké. Okay, okay. Je hebt het over de sms-actie, uh, dat is 3111 Deksen daarnaartoe uh, sms'en. Dan kost een sms 1,10 euro. En het grootste gedeelte, of, of 1,50 het grootste gedeelte gaat naar de stichting Deksen. Mensen die eventueel uh, meer willen doneren, heb je daar een uh, rekeningnummer voor? Ja, we hebben uh, op de website uh, www.dexfoundation.nl uh, uh, verschillende manieren van uh, doneren. Uh, we hebben inderdaad ook een rekeningnummer, dat is uh, van de IG. Dat is 668367385. En uh, ja, ook, ook de boevenkoop uh, zal een bijdrage uh, leveren aan, uh, aan de opbrengsten. De Dex Foundation, voor de mensen die jullie steunen, die kunnen ook extra informatie vinden uiteraard op die website, uh, neem ik aan. Ja, daar kunnen ze alles op vinden. En uh, nou, natuurlijk kunnen ze ook altijd even mailen of bellen voor uh, meer informatie. Dan kan ik ze even één op één uh, te woord staan. Dankjewel. Oké, okay, jullie ook heel erg bedankt.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 slim en uh, ik weet niet meer uh, hoe die uh, echtheid uh, Quentin Norman Cook heet die geloof ik uh, uit mijn hoofd. Poeh. Moet ik toch even weer uh, basiskennis op uh, gaan poetsen? ...voor één inmiddels geworden... ...bij de uitzending van de finale races ...van vandaag. En de plaat loopt gewoon nog... ...zwaar even door, maar dat gaan we dus... ...nu gewoon even afkappen, want... ...er zijn ook nog diva's... ...die op het circuit bezig zijn. Afgelopen vrijdag beet ik meteen het spits af... ...met twee dames. Twee... ...niet onaantrekkelijke dames om te zien. Eén heeft al lopen zandhappen... ...net in de Clio race. En zij, Haar naam, haar naam, moet niet zijn... ...haar naam was Silo Verschuur. En de ander, dat is ook... Een en top Diva als het gaat om het sturen wiel te hanteren, is Lisette Braams. En vrijdagmiddag had ik een gesprek met de beide dames. Deze week kreeg ik iets binnen over nou, de Dutch Racing divas. Ik, wat, uh, ik ga even naar Lisette. Ja, wat wil je precies weten, ja. Hoe heet het dan? Het heet inderdaad de uh, Racing Divas, maar omdat we Nederlandse dames zijn, zijn we natuurlijk Dutch, dus Dutch Racing Divas. Dus ik zeg het goed. Uh, Lisette Braams is de ene kant, maar er zitten er nog meer. Uh, dat zijn, even uit mijn hoofd, Paulien Zwart, Gaby Olier, Sandra van der Sloot en dan zit er ook nog, een, nog iemand bij en dat is San, uh, Sheila Verschuur. Ja, dat klopt. Samen met vijf uh, vormen wij uh, een team. En we willen het eerste Nederlandse team zijn die in uh, de 24 uur van Dubai uh, de 24 uur race gaan rijden als dames. Uh, hoe is het idee ontstaan? Is dat uh, onder andere ook bij jou uh, vandaan gekomen? Nou, vooral uh, bij Sandra heeft al uh, langer het idee om met z'n vijven uh, te, te gaan rijden eigenlijk. En uh, wij, uh, wij zijn ondertussen ook wel bevriend met elkaar, lang teamgenoten geweest. En zo zijn we eigenlijk uh, met z'n vijven bij elkaar gekomen en hebben we het idee uitgewerkt. Is het ook een soort statement wat jullie maken? Nou ja, weet je, er zijn natuurlijk heel weinig vrouwelijke coureurs. En als we dan uh, als groepje zo bij elkaar zijn, en we zijn uh, eigenlijk al een paar jaar zijn we gewoon leuke vriendinnen van elkaar, en uh, we lopen hier op het circuit altijd even bij elkaar aan. Dus als we dan uh, in Dubai zijn en we komen daar aan als uh, de divas, ik denk, dat wel, uh, ik denk dat dat wel een gaaf verschijning gaat worden. Nou ja, goed. Uh, maar dan zie ik, als ik aan Divas denk, denk ik ook iets aan een show-element. Is dat uh, bij jou ook een beetje op je lijf uh, geschreven? Tuurlijk. Nou, Lisette is de zangeres van het team, dus die zal het feestje maken en wij staan haar aan te moedigen. En uh, voor de rest uh, is het eerst noodzaak om het uh, benodigde budget uh, bij elkaar te krijgen voordat wij überhaupt naar Dubai kunnen gaan. Dus dat, uh, dat is uh, de ene kant van het verhaal, maar ik zit ook uh, te denken, uh, willen jullie er iets meer mee doen? Ja, dat weten we nooit natuurlijk. Kijk, uh, divas die hebben natuurlijk uh, wat dat betreft uh, nog heel wat in petto voor, uh, voor Nederland, denk ik. Uh, als dit ons bevalt dan, uh, en het smaakt naar meer, ja, wie weet, Jaap. ja. En wat, wat moet ik aan denken? Uh, Zo'n 24 uur race is wel heel erg verslavend, moet ik zeggen. Ik uh, heb het nou twee keer meegemaakt. En uh, ja, ik, uh, ik heb de smaak goed te pakken, moet ik zeggen. Zit het uh, met jou, uh, 24 uur? Nou, in Dubai heb ik een aantal keer gereden en een Orsje dus ik heb wel redelijk wat ervaring. Ik heb uh, ook een keer met Clio gereden, dat is derde geworden. Dus op zich, uh, ik denk dat iedereen wel uh, redelijk ervaren is om uh, om 24 uur races te rijden. En dan is het met jou natuurlijk uh, en, en Sandra en Gabi uh, en Pauline ook. Jullie weten, en uiteraard Lisette ook, jullie weten het gaspedaal wel goed te vinden. Ja, we hebben inmiddels wel uh, laten zien dat we snel zijn. Uh, is dat ook uh, in Dubai het uh, streven dat jullie ergens een lat hebben neergelegd? Van waar willen jullie uh, eindigen? Ja, de lat is winnen in, de, in onze klasse eigenlijk. Dus uh, erg hoog. Ja. ambitie. Dat uh, kan je wel stellen, maar ja, daar ben ik dan ook uh, natuurlijk een diva voor. En uh, wat natuurlijk het allerbelangrijkste is, is uitrijden. Daar komt het op. Uh, conditioneel, denk ik ook aan. Ja, nou ja, de... Die was gaan uh, uiteraard uh, elke dag de sportschool in. Ben jij gek geworden? Tuurlijk niet. We liggen bij de en specialisten. We gaan naar de kapper. Uh, nee hoor. Uh, conditioneel, uh, denk ik dat we steentjes rijden van anderhalf tot twee uur. Het ligt een beetje aan de inhoud van de tank. Uh, nou, kan je vertellen als je uit de auto stapt na twee uur dat je echt uh, helemaal leeggelopen bent aan uh, transpiratie. En het zal daar uh, rond uh, 35 graden zijn overdag. Dat wil zeggen dat het in het autootje rond de 70 graden zal zijn en uh, aardig warm. Uh, als je uitstapt uit de auto, dan ben je echt leeg. Uh, en dat uh, 24 uur. Uh, hoe uh, hoe uh, bereid jij je erop voor? Nou ja, goed, uh, je gaat van tevoren altijd naar bed, maar we zijn in tenslotte met, uh, met vijf dames. Vijf uh, kunnen we allemaal lange races rijden. Ik heb wel meerdere keren achter elkaar een dubbele stint kunnen rijden in Dubai. Dus ik denk dat uh, dat, dat wel goed komt. Als je met z'n vijven rijdt, Hij rijdt dat twee uur. Dan heb je zoveel tijd tussendoor om te slapen en bij te komen, dat je alweer fit bent om weer in te stappen. Dus, uh, en als je eenmaal in die auto zit, dan uh, merk je niks van vermoeidheid. Ik merk daar helemaal niks van. Pas als je uitstapt of als je code 60 hebt of wat dan ook. Dus ik denk dat, uh, dat we daar ons absoluut geen zorgen over hoeven te maken. Goed. Ik dank jou. Hartstikke bedankt voor, de, voor het interview. En ik dank jou ook. Graag gedaan en kijk vooral op onze website www.reslingdisa.nl Okay. Duidelijk verhaal van de dames en uh, de Lisette Braams en natuurlijk Gilles uh, Verschuur, Paulien Zwart, uh, Gabriel J. en Sander van der Sloot. Ik draag deze plaat, die draag ik op omdat die uit zijn schaduw kon kruipen en uit zijn schaduw kon komen. Een man die uh, naar mijn idee dan toch uh, bereid is om zijn kwetsbare kant te kunnen tonen. En voor die man in het land draait dit. Dus, Jimi Hendrix, tot aan het nieuws van één uur. There must be some kind of way out of here. A to the league. Too much confusion. I can't get no relief. Businessman there to drink my wine. Plumbing.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 ook steeds dezelfde advocaat. Minister Schippers heeft namens het hele kabinet de Nederlandse honkballers gefeliciteerd met hun wereldtitel. Ze noemt het een unieke prestatie sportief en mentaal. De minister vindt het winnen van de honkbaltitel extra indrukwekkend omdat honkbal in Nederland een kleine sport is. De oranje honkbalteam won vanmorgen vroeg Nederlandse tijd de finale van het wereldkampioenschap in Panama. Het werd tegen Cuba 2-1. In Amsterdam en Den Haag gaat een klein groepje mensen verder met Occupy-manifestaties. Gisteren waren daar honderden mensen op de been. Op het beursplein in Amsterdam staan nu nog zo'n 20 tentjes. En ook in Den Haag zijn relatief weinig demonstranten over. Het protest is gericht tegen bankiers, grote investeerders en tegen politici. Bij de afsluiting van de kinderboekenweek is Dolfje Weerwolfje verkozen tot grootste kinderboekenheld. Kinderen van 4 tot 14 jaar konden via internet hun held kiezen. Dolfje Weerwolfje uit de boeken van Paul van Loon kreeg de meeste stemmen. Thema van de kinderboekenweek dit jaar was Superhelden. De Marathon van Amsterdam is gewonnen door de Keniaan Wilson Chabet. Hij kwam over de streep in 2 uur 5 minuten en 53 seconden. Marathon in Amsterdam telt ook als Nederlands kampioenschap. Nationaal kampioen werd Michel Butter. En de finale van het WK Rugby gaat tussen Frankrijk en gastland Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland plaatste zich als laatste voor de eindstrijd door een overwinning op Australië. De finale is volgende week zondag in Auckland. Het weer dan nog, volop zon vanmiddag, temperatuur in het noorden.